Het Freiburger Baroque met de ouverture uit de suite nummer 1 voor orkest van Johan Bernhard Bach. Een achterneef van Johan Sebastian Bach. Olaf, je gaat het hebben over de Dag van het Zicht. Ja, klopt. Ja. 13 oktober is World Sight Day, hè, Werelddag van het Zicht. En de bedoeling van deze dag is dat we even stilstaan bij mensen voor wie zien geen gewoonte is zoals bij ons. Uh, vandaag gaat onze aandacht dus met andere woorden naar de blinde en slechtzienden. En deze dag is het Leuvense theatercollectief Braklandse Building ook niet ontgaan, want ze gaan vandaag speciaal op een website extra reclame maken voor hun voorstellingen voor mensen met een visuele beperking. En dat boeit me wel om te weten te komen hoe dat in zijn werk gaat, zo'n theater voor blinden. Uh, Adriaan van Aken, schrijver-regisseur bij Braklandse Beelding, die legt even uit waarom hun stukken bij uitstek geschikt zijn voor mensen met een beperkt zicht en vertelt ook hoe zo'n speciale voorstelling dan in elkaar zit. Wij zijn een muziektheatergezelschap en wij combineren het beste van uh, tekst met het beste van muziek. We uh, voeren op dat vlak ook echt een gelijke kansenbeleid tussen tekst en muziek. Daarom zijn onze voorstellingen eigenlijk van nature heel erg geschikt. En uh, dat is één ding, dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Uh, dat is eigenlijk heel spontaan gekomen dat we samenwerkingen zijn beginnen zoeken met verenigingen voor blinden en slechtszinden. Als we een voorstelling geven die uh, speciaal toegankelijk is voor blinden en slechtszinden, dan bieden we de mogelijkheid voor een kleine inleiding. Uh, en dan de regisseur of uh, een van de spelers uh, neemt dan de, de blinde en hun begeleiders mee de zaal in. En dat is dus een kleine rondleiding zijn Instrumenten, uh, microfoons uh, en die dingen worden allemaal even, zijn allemaal even apart beluisterbaar en uh, kunnen desgewenst ook aangeraakt worden. Als het gaat over pakweg een duimpiano ofzo, dan is dat wel leuk om dat even uh, in hun handen te geven ook. Ja, Adriaan van Aken van Braaklandse Beelding, dus over de theatervoorstellingen voor blinde en slechtziende. En wat mis bijgebleven aan zijn uitleg is dat de bezoekers van die voorstellingen dus vooraf het podium mogen verkennen, allerlei spullen mm. mogen aanraken. De hamvraag is dan, geldt dat ook voor de acteurs? De acteurs mogen desgewenst ook betast worden, ja, inderdaad. Uh, dat is toch geschiet in de tijd bij het waalicht, bij mijn die ook zich dat zeer gedag dus, ja. ja De acteurs mogen dus ook betast worden. Dat is heel goed nieuws. En waar Borgmans vond dat erg prettig, blijkbaar. Dat ja, is waar voor geld, hè? De eerstvolgende voorstelling voor mensen met een visuele beperking is ADEM. Op donderdag 27 oktober in OPEC in Leuven. En op vertoon van een begeleiderspas mag de begeleider trouwens ook nog gratis binnen dan. Nu, ik heb trouwens al meerdere keren gemerkt dat blinden en slechtzienden heel goed kunnen omgaan met een computer. Dus kan ik met een gerust gemoed zeggen dat we alle speciale voorstellingen die Braakland dit seizoen speelt, hebben opgelezen op onze website, clara.be is dat, en doorklikken naar Espresso.